James Murdoch uh, stapt op als topman van het Britse mediabedrijf News International. Hij stapt over naar het moederbedrijf News Corporation in New York. En daar gaat hij de televisietak van het bedrijf verder uitbouwen, vertelt correspondent Anne Sanen. Hij richt zich op internet en satelliettelevisie en ik denk dat het ook een beetje een afleidingsmanoeuvre is om, ja, om de aandacht van de, van de krant, uh, de fouten die hij daar gemaakt zou hebben, uh, om daar de aandacht van af te leiden.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 Het weer bewolkt en droog. Temperatuur 9 graden zee en een graad of 13 in het binnenland. Morgen weinig verandering. Vrijdag meer zon. ANW-verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk. Er staan 10 files. Eén daarvan valt op op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Staat bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Door een wagen met pech is de rechterrijstrook dicht.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 Dit is Radio 1, WPRO. Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Nog een half uur kunt u van ons genieten op deze zender Radio 1... met zometeen ons buitenlandpanel. Maar eerst tijd voor cultuur, een heugelijk bericht. Das Magazine, nieuw literair tijdschrift voor zielen. Voor 20 euro kunt u lid worden van onze roversbende, schrijven zij. Dan ontvangt u viermaal het blad... En geheime instructies op de deurmat. Hoofdredacteur Twan Donk, goedemiddag. goedemiddag. Afgelopen vrijdag is het eerste nummer gepresenteerd. Een nulnummer was er uh, eind vorig jaar al. Nu ja. het eerste echte nummer. Hoe is dat verlopen? Um, enorm, enorm goed. We uh, zijn uh, heel erg trots op onze uh, lijst aan, uh, aan schrijvers. We hebben. Onder andere uh, Chad Harbach, die nu veel nieuws is met uh, zijn boek De kunst van het veldspel. Mm Hij -hmm. uh, He, is, is een jonge Amerikaan die ook, ook een literair blad uh, heeft opgericht, hè? Ja. Inderdaad, M plus One. Hij was een uh, maand geleden in Amsterdam en toen uh, werd hij door iemand van Vrij Nederland meegenomen door de literaire uh, naar de literaire avond die wij organiseren in de rode hoed mm -hmm. literatuurfest. En daar werd hij zo blij van dat we samen de kroeg in zijn gedoken en een pact hebben gesmeden en zodoende staat hij uh, in uh, het eerste officiële nummer van Das Magazine. Hij hey, zegt wat, uh, uh, Twan Dok, wat behelst het blad? Uh, kort weggezegd, wat st wat staat er in? Chat uh, uh, nou, daar staan de beste jonge schrijvers van het moment in, dus dat zijn mensen zoals Joost de Vries, uh, Anton Doutsenberg, Hanna Barefoot. En die worden gepresenteerd op een haast nou, om Nederlandse mooie manier. Het, uh, het blad ziet er prachtig uit, horen van veel mensen. Dat kunnen we en je kunt er. Uh, je kunt er een beetje in, uh, in, in, in verzinken, als het ware, mm -hmm. in de uh, korte verhalen die zij brengen. Dat zijn dan de jonge schrijvers en daartegenover hebben we de oude Kampert. Remco ja. Kampert staat ook in het eerste nummer. Met twee ja. gedichten op een bierveeltje. Dat klopt. Uh, Daan Heerma van Vos, een van onze jonge schrijvers... Die uh, had een verhaal geschreven over een literair tijdschrift waar uh, dat net is opgericht, uh, waar alles misgaat, natuurlijk met een knipoog naar de onderneming uh, van Das Magazine. En dat tijdschrift in dat verhaal dat wordt uh, uh, uh, gered doordat ze in een kroeg Remco Kampert tegenkomen... die uh, twee gedichten op twee bierfilters schrijft. En we hebben dit uh, verhaal uitgeprint met een begeleidend briefje... en twee bierfilters naar uh, Remco Kampert opgestuurd. En zowaar, twee weken later, uh, uh, lagen ze weer bij ons in de brievenbus... met twee gedichten van hem. Prachtig. Uh, hoe selecteren jullie de schrijvers? Waar letten jullie op? Wat is jullie criterium? Wat ons criterium... Voor uh, schrijvers. Nou, um, wat wij heel erg uh, leuk vinden is. Nou, we, we lezen veel, er staat nu. Uh, uh, uh, uh, ja, er staat echt een nieuwe generatie schrijvers op die goed bezig is. En als ze ons iets aanspreekt, dan spreken we met hen af. Meestal uh, in de avond met een biertje. En dan gaan we eigenlijk gewoon uh, snel de plannen bedenken. Wat mm -hmm. lijkt ons nou leuk. Maar is het ook een soort zandbak dat je denkt? Nou, is het nog niet zoveel, maar er kan heel erg wat worden. Uh, het is al heel erg veel, <laughs> vind ik zelf dan. Mm -hmm. uh, maar het is een zandpak in de zin van dat we doen wat wij uh, zelf leuk vinden. Uh, dat enthousiasme op anderen overbrengen en nieuwe vormen proberen te vinden, zoals uh, bijvoorbeeld met Hanna Barefoots zijn we tot het idee gekomen om een handleiding te schrijven van de wasknijper. Normaal ja, die zijn die zit handleidingen... nu in het, uh, in het eerste nummer zit die handleiding erbij, hè? Ja, inderdaad. De, de, de, hoe, hoe je een wasknijper moet gebruiken. Het is buitengewoon ja. verhelderend. Er ging een wereld voor me open. Ja, en vooral ook hoe je hem niet moet gebruiken. Uh, <lacht> en nou ja, op, de, op die manier proberen we naar... Nieuwe vormen te zoeken. En jullie hebben de auteurs uh, van dit eerste nummer betaald in champagne. Was dat goedkoper dan gewoon een. Uh, een briefje met... champagne? Is. <laughs> ja. dat, dat, dat klopt, inderdaad. Um, voor het nulnummer hadden wij uh, een gedicht van, uh, van Pepijn Lane. die beter bekend staat als Faber Jejo. van de jeugd van tegenwoordig. Mm -hmm. En hij wilde in champagne uitbetaald worden, dat zou iets uh, met financiën te maken hebben. En toen we dat aan andere auteurs vertelden, wilden ze dit ook graag. En zijn wij op zoek gegaan naar een, uh, een, uh, een sympathiek uh, een merk uh, hier in Amsterdam, uh, dat Zarp heet. en leuk Dit hebben we niet gehoord. Sorry, sorry. Uh, dat, um, en op die manier, uh, uh, wij werken met hen samen en dat bespaart ons weer een hele hoop geld om onze auteurs uh, van te betalen. Oké, okay, dat is Magazine, het is niet het enige literatuurproject waar uh, uh, jullie mee bezig zijn. Jullie hebben ook het Literatuurfest. Dat is aanstaande maandag bijvoorbeeld in de Rode Hoed in Amsterdam. En wat is dat? Eh... Uh... Dat is een avond waarin we uh, gasten ontvangen en uh, zonder enige kennis van zaken over hun lievelingsboek praten. Uh, aanstaande maandag in de Rode Hoed is dat met uh, Renske de Greef, Victor De Ponte van Habbekrats. En uh, de derde gast. Is Art Rooakers. En um, ja, dat kleden we dan ook nog eens aan op een bijzondere manier. Bijvoorbeeld in de avond. <laughs> zittend in een bad, naakt, uh, al lezend, omdat dat de plek is waar ik doorgaans mijn boeken lees. Oké, okay. goed, goed. Tandonk, ja. dat maakt het zien dat het een ja. lang leven mogen hebben. Nou, dankjewel. Mag ik dan nog even zeggen dat het, uh, we verkopen het uh, hoofdzakelijk online verkopen? En dat is dan www.dasmag.nl En daar kun je het voor 6 euro, de 84 bladzijden stellen, de eerste nummer bestellen. Oké. Okay, en we zien, we, de de... <laughs> we zien het door de vingers. We zien het door de vingers. En mochten uh, mensen dit zo snel allemaal niet in zich op hebben kunnen nemen, die kunnen natuurlijk ook altijd naar de site van Villa VPRO staan. Daar kunnen ze dat allemaal terugvinden. Van Dong, dankjewel. Graag gedaan. En zoals aangekondigd, tijd voor ons buitenlandpanel. Hier in de studio Chris U hoorde hem voor het nieuws al uitgebreid over de Amerikaanse verkiezingen. Is blijven zitten om mee te praten over de rest van de wereld. Samen met Bertus Hendricks. Hij is Midden-Oosten specialist en verbonden aan instituut Klingendaal in Den Haag. Ver... Een uur geleden verscheen op het net een bericht van persagentschap Novum... En dat gaat als volgt. grondtroepen van het Syrische leger zijn begonnen aan een opmars in Homs. Dat heeft een bron bij de Syrische regering woensdag gezegd. En ze voegen eraan toe, Betters Hendricks, dat het erop lijkt... dat er een grondoffensief tegen de opstandelingen van de oppositie in Homs eh, gaande is. Ja, die, uh, dat bericht dat, dat zond al de hele dag. En uh, Al Jazeera, Arabisch, uh, maar ook de Engelsen... die hebben ook beelden van, uh, vanuit, vanuit Homs en tamelijk... Uh, Oh ja, zie Syra, de, de, uh, de zender. Uh, ja. Ja, ja, gruwelijke beelden. Um, alleen het is niet zo goed... Uh, je ziet daar onder andere ook uh, een tank. Ik zag één tank, maar je ziet vooral veel uh, nare beelden van gewonden. Er dus leidt weinig twijfel te bestaan dat inderdaad het regime bezig is... om te zorgen dat die haarden van verzet... Voor een zijn van, van altijd op te ja, ruimen. met name dan in Baba Amru en in Galidieë. Twee districten van, uh, van Homs, waarbij met name dat Baba Amru... Het uh, beroemdste of beruchtste is. Uh, waar ook die journalisten uh, zijn getroffen. Uh, waarover we uh, van tweede van. Uh, uh, uh, de, de, de, waar veel in het nieuws waren, de Française Edith uh, Bouvier nog steeds niet precies weten wat daarmee is. Maar wat we wel weten, en dat, dat zegt denk ik ook wel wat... dat bij de pogingen uh, om uh, zijn vrij te krijgen... onder andere, die, uh, die Engelsman, uh, Con Convoy, die, uh, die is weggesmokkeld. Daar zijn in totaal 13 Syriërs uh, bij omgekomen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk toch wel... Heel verschrikkelijk. Nou, uh, dit, dit, de, deze dreigende... Uh, uh, misschien wel slotbelegering en actie. Die duizenden doden, die stad Homs, die we elke dag zien en afgelopen vrijdag... waren er in Tunesië... Was de Coalition of the Willing, zoals dat heet bij elkaar. de Verenigde Staten, uh, het Westen, Europa ja. en de Arabische Liga. En dan wordt er vergaderd en dan wordt er gepraat. En uh, ik weet niet, Chris, of jou dat ook bevangt... een soort machteloosheid, want doen valt er niet er valt niet veel te doen nee, behalve ja. steeds je zorg en je ellende en je woede over tegenwerking van andere landen uiten. Dat, dat is vorige week vrijdag punt. gebeurd op Precies. die, op die uh, conferentie van de vrienden van Syrië zoals het heette. Het is gisteren uh, of maandag ook weer uitgebreid gebeurd in de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, maar. Ja, Bertus kan er meer over zeggen, maar mm -hmm. de opties zijn natuurlijk ook beperkt. Uh, moet je mensen gaan bewapenen daar? De, de, de oproep is steeds voor humanitaire corridors. Precies. Maar ook daar zal je de medewerking van het Syrische leger uh, bij nodig hebben. Nou, die oproep is gisteren door de hoogcommissaris van de VN... in die mensenrechtencommissie in Genève... Ook nog eens weer expliciet gedaan. Clinton heeft zich daar weer bij aangesloten. Zelfs de Russische minister van Buitenlandse ja. Zaken... of zijn woordvoerder daar in, in Genève... heeft zich daar weer bij aangesloten... Als dit het resultaat is, namelijk dat ze nu met grondtroepen uh, die Precies. wijken in Homs binnen gaan... Dan, dan weet je hoeveel zin dat heeft. Ja, beter er nog eventjes erbij ja. nog. Want uh, uh, er werd een gediscussieerd uh, in Tunis over die uh, veilige corridors. Ja. En dat moest dan gaan om die belegerde, drie belegerde steden, waaronder Homs. Maar nu wordt het wel ontzettend nijpend voor Homs. Denk je dat zo'n corridor er nu uiteindelijk wel komt? Nou, het zou me niet verbazen als het offensief onder andere is uh, ingezet uh, om Dat als zeggen, de politieke druk uit uh, de te verlichten die op Syrië komt. Want hmm. um, kijk, nu gaat de Franse minister van zaken, Juppé... Uh, met anderen naar de Veiligheidsraad om opnieuw een poging te wagen... om een VN-resolutie in de Veiligheidsraad. En dat is dan niet een resolutie zoals eerder die het aftreden van Assad uh, eiste. Want dat is een vorm van regimeverandering... waar China en uh, Rusland schart? absoluut niet mee in de zee willen. Want ze hebben een enorme kaart erover gehouden van de gang van zaken rond Libië. En... Uh, en, en de druk op uh, met name Rusland is groot. Want die heeft natuurlijk niet alleen te maken met zijn bondgenoot Syrië... waar ze grote belangen hebben. Maar ook natuurlijk de relatie met de Verenigde Staten. Mm. En uh, het zou dus kunnen dat misschien zo'n humanitaire resolutie... dat die wat meer uh, kansen biedt. Kans. Maar, maar dan, bieden. wat Chris zegt, een humanitaire resolutie, dat zou kunnen. Niks wat je daar doet kan zonder militairen nee. om de boel te beschermen... of, of nee, maar te Nee, maar, maar dan zou het dus kunnen zijn dat, het, dat de Russen druk uitoefenen op... Het regime om de afvoer van gevangenen... van uh, uh, zover zijn we nog niet dat gevangenen worden vrijgelaten... maar van gewonden en de aanvoer van humanitaire hulp. We moeten ja. niet vergeten, je kunt daar niet naar de bakker. Uh, er is geen elektriciteit, er nee. uh, is gebrek aan alles. Nou, die en, het zou dan die aanval van grondroepen op dit moment... Als, als dat zo is, dat weten we natuurlijk niet zeker... maar het lijkt er veel op, zou dat dan een poging zijn... van het Syrische regime om voor dat... Uh, die diplomatieke druk te hoog wordt, toch nog even daar... Ja, ja dat, het is natuurlijk uh, een, een speculatie. Nog even huis te houden, bedoel je? Uh, ja, nee, maar vooral om de controle, om te zorgen dat men, als men even onder diplomatiek gedrongen wordt... om die humanitaire corridors toe te staan, dat men dan in een, in een sterke positie mm -hmm. is. En dat zij uiteindelijk ja. controleren, dat hun ja uh, uh, uiteindelijk gewoon het regime... dan ook weer een zekere legitimiteit ja. geeft. Er is nog iets wat mij puzzelt. De, uh, dat gaat over die corridors, hè? om bijvoorbeeld medische spullen uh, ja. naar die... Uh, gebieden te krijgen. En eh, artsen zonder grenzen is daar fel op tegen. Eh, waarom eigenlijk? Kun je dat uitleggen? Nou ja, kijk, het is, een, het is voor iedereen een onmogelijke situatie. De hele situatie is handen wringend. En natuurlijk ook voor artsen zonder grenzen. Want ze zeggen ja, in feite komt er dat op neer dat wij humanitaire hulp uh, verlenen... ten einde het regime beter in staat te stellen... om uh, met schonere handen, bij wijze van tussenhalingstekens. Uh, om gewoon door te gaan met, met de onderdrukking. Ja, maar dat, dus, dat is toch de, eigenlijk een politieke uitspraak van artsen zonder grenzen? Dat zouden ze toch niet moeten doen? Dan zeggen ze, laat het voorkomen en dan, ja. dat, dat is, hoe heet dat, toch weer de verenigingstheorie. De, de verenigingstheorie heeft historisch nooit gewerkt. Ik <laughs> <laughs> denk, laat de term uh, weer eens vallen, ja, wie weet. Maar, uh, het, het, ja, ik denk dat, dat, uh, dat artsen zonder grenzen... Uh, wel gewoon met een enorm moreel uh, dilemma zit En ja, dan kom je een beetje in de grenzen van een ja. neutrale organisatie. Ja. Dat zullen ze ook niet lichtvaardig gedaan nou, hebben. Er maar... zijn eerdere voorbeelden. In, in, in de tijd in, uh, in Rwanda en Congo. Uh, al die vluchtelingen uit Rwanda. die ja. in die vluchtelingenkampen zaten. die kregen ontzettend veel hulp en steun. En dat heeft die Hutu's die uit Rwanda gevlucht waren toen. Enorm veel sterker gemaakt, waardoor in Congo nu ja. al jarenlang een burgeroorlog aan de gang is. Ja, dat zijn waanzinnige dilemma's ja, ja. Bert, is dus nog even één ding, hè. Even de hoe schat jij het militair in? Wat ik tot nu toe niet zo goed begrepen heb, als je op, in Google opzoekt, um, de, de krijgsmacht van Syrië, de schrik hier, de, de, de pest. Ja. Dat is een overweldigende hoe, ja. hoe, hoeveelheid ja, materiaal, nee, de, wat ze ja. hebben uit Rusland met name. Ja. Dat a, dat ze dat al lang niet gewonnen hebben, de, de Syrische overheid, dat, dat verbaast mij eigenlijk. en b, als dit grondoffensief echt van de grond komt, hè, zo, zo te zeggen... dan is het toch ook eigenlijk heel gaal afgelopen met die. Met nou de ja, stad. kijk, er is geen enkel twijfel over de krachtsverhoudingen... als alle tanks worden ingezet. Maar tot nu toe heeft het regime... Uh, dat um, ja, zou je nauwelijks zeggen, gezien het aantal doden wat er gevallen zijn... 8000, meer met, sluip, ze? met sluipschutters en da dat soort dingen... en gewoon schieten vanaf een zekere veilige afstand. Mm. Want waar me ook een beetje bang voor is, en er zijn ook, uh, ook precedenten voor... Mm. is dat naarmate het contact tussen de lokale bevolking en de tankbemanningen heel hmm. dichtbij komt, dat men dan gewoon die soldaten... die in die tank zitten, ook maar uh, gestuurd zijn. Ja. En dat zijn dus de lower uh, rank and file. En niet uh, de hogere uh -huh. kaders die, van, die allemaal uit de kring van het regime voortkomen. Maar we zijn dus ja. niet getuigen van het begin van de slotfase? Um, Nee, ik denk dat die de, ook als men dus nu Baba eh, schoon eh, schoonveegt, hè, letterlijk en figuurlijk, en andere eh, de wijken van die stad, dat daarmee de opstand niet is neergezet. Want er komt voldoende eh, berichten uit Idlib, eh, uit Deir Zawur eh, en andere steden, dat het gewoon door, met name zeggen, in de provinciale eh, steden, als je met Alep, Aleppo en, en Damascus uitsluit, mm -hmm. en dan zijn er in en al die, die provincialen van Deir in het zuiden tot Idlib in het noorden, Deir Zawur in het ja. oosten. En dat is niet meer de kop in te drukken, of het, althans, in mij, ja, God. Uh, de, de, de, dat durf ik nooit uh, met hart uh, te zeggen, maar als je ziet de omvang. Hmm. en uh, de, de vasthoudendheid van na een jaar. De oude ja, he? ja en ja. Maar ook tegenover zo'n zo ongelijke... Uh, ja. rosse, dan is het zo indrukwekkend dat ik denk dat ook deze uh, slag... die wordt wel gewonnen, maar daarmee de oorlog. Maar uh, van dan nog even dit, he? stel Homs valt een deze dagen. Komt dan een militaire, buitenlandse militaire interventie dichterbij of juist niet? Of is het nee, kijk, alle, redenen, alle redenen waarom er nu geen buitenlandse militaire interventies... die blijven intact, mm. ook als Homs gevallen is. En die hebben alles te maken ja. verder met de hele regio natuurlijk. Ja, ja. ja. Kijk, want het is natuurlijk, behalve het Syrische domein... Uh, is er natuurlijk het, het, uh, het regionale domein. Het, het is een plaatsvervangend uh, slagveld zoals vroeger Libanon een slagveld was... voor alle Arabische en internationale factoren. Uh, zo zoals in Irak een slagveld was. En Irak ook. Uh, maar uh, met, met name in, in, in Syrië. Het is zo'n strategisch uh, lynchpin, hoe noemen we dat, uh, as uh, van de, de, tussen enerzijds het pro-Iran-kamp en het uh, pro-westerse-saoedische uh, kamp. Met name de Saoedi's die branden van verlangen om uh, via uh, Assad Iran een kopje kleiner te maken. Ja. En het is ook niet toevallig dat uh, uh, Saoed of Faisal, de minister van buitenlandse zaken, uh, van Saudi-Arabië afgelopen vrijdag in de marge van het, uh, die uh, vrienden van Syrië-conferentie zei dat het bewapenen van, eh, van Syriërs verzet een uitstekend idee. Ja. Nou dan ja. weet je dus dat het al bezig is. Okay, ja. He, ik ik had daar ook. Ik wilde naar, uh, je noemde net het land al even, naar Iran gaan. Daar zijn vrijdag parlementsverkiezingen. Nou zit de oppositie daar al een jaar in huisarrest. Amnesty meldt vandaag, lezen we dat in de krant, dat de repressie en de mensenrechten schendingen in Iran alleen maar heviger, meer en heviger worden. Het Westen heeft boycloot het land vanwege het atoomprogramma. Hoeveel waarde? <hoe>, Hoe eerlijk zullen deze verkiezingen verlopen? Hoeveel waarde moeten we eraan hechten? Ja, Over die eerlijkheid hebben we sinds 2009 natuurlijk uh, een en ander geleerd. Daar waren president verkiezingen. En grote rellen uh, uh, na En dat na, is dus aan aan de, de geloofwaardigheid daarvan in twijfel getrokken. Hmm. En ik denk met reden. Maar toch zijn deze verkiezingen belangrijk alleen voor een heel beperkt gedeelte. Niet voor de grote massa van de Iraniërs. Want die mensen die hebben naar de oppositie waren, die, uh, die hebben zich niet kandidaat gesteld. Die hebben niet eens de moeite genomen. Hele van daarvan zeggen, we gaan niet stemmen. En in feite is dat gereduceerd tot een, een, een machtsstrijd... die heel reëel is, overigens, tussen eh, aanhangers van Gamenei, de grote leider, die eigenlijk de hoogste baas is, en... De geestelijke leider in, in ja. de, de Iraanse, uh, is dat. De geestelijke leider, ja. In de Iraanse structuur is dat de baas in laatste instantie van alles. Maar Ahmadinejad, die heeft, de, president. Uh, de, de president, die heeft uh, de laatste jaren geprobeerd om de, de macht van de president en de rol van de president te vergroten. Mm -hmm. En die is in een soort conflict geraakt met uh, de, de grote leider, de geestelijke leider. Een beetje uh, een tovenaarslering uh, geworden. Ja, ja, en uh, ja. die dacht, die dacht uh, dus ook hem uh, te kunnen uitdagen. Dat is niet helemaal uh, goed afgelopen maar het is nog niet helemaal ook uh, voorbij. Een, een hoogtepunt daarvan, of in deze uh, strijd achter de schermen, dat was dat die uh, Ahmadinejad, uh, gedwongen werd om zijn minister van Veiligheidszaken te ontslaan. En nou ja, dat was de, de uitdrukking van deze machtsstrijd. En het gaat nu tussen uh, conservatieven en, en nog conservatievere. Uh, hey, maar en werd er werd als we pas over die opstand in Syrië en er is een nauwe band uh, zijn er tussen Syrië en Iran. Speelt die opstand nog een rol tijdens die verkiezingen? Nee, ik geloof dat het voornamelijk interne Iraanse uh, ontwikkelingen zijn, want zowel Achmedinejad als uh, de, degene die uh, de, de, de, de geestelijke leider, de, de revolutionaire garde en alles wat daarmee gepaard gaat ondersteunen, die zijn allemaal over eens dat uh, Syrië ongelooflijk belangrijk is voor de machtspositie van Iran in de regio. Dat is ja. dat die strategische... Ja. Maar je uh, kunt er misschien uh, e electoraal goede Shia meemaken door de kant van de opstandelingen te kiezen. Ja, het is, want het is een enorme zwaai die een van beiden zou moeten ja, maar dan maken. Dan zouden ze uh, dan, dat, dat is natuurlijk ook bloedlink. Want dan ja. moet je de opstandelingen in eigen land... Nee, Nee, zijn, zijn, dat vooral, ja. uh, zijn dat weer vooral Soenieten, begrijp ik, in Syrië? Ja. Dus dat zou voor Iran ja. niet echt logisch zijn. Nee, nee hoewel het in, kijk, men zegt als wel, men is met Syrië vanwege het feit dat Alawite en dat is een, een, een tak van het shiïsme. Ja, dat is formeel theoretisch uh, in een heel ver uh, fase Dat ook de de is ook de basis van de Syrische overheid. Het is ja. gewoon op basis van uh, belangen, ja. staatsbelangen tussen Syrië en is. Iran. Nou, de, de, uh, onze band met Iran is natuurlijk het nucleaire. Programma, laten we ja. zeggen, de laatste paar jaar. Uh, steeds meer geluiden over dreigende aanvallen van Israël. Aanstaande maandag is Netanyahu ja. in Washington op bezoek. Ja. Dan ja. zal het ook over weinig ja. anders ja. gaan. Denk ik, in, in, als het gaat over tussen Ahmadinejad en Ghamenei, in wiens voordeel is eigenlijk uh, dat, dat sabel gekletteren en het feit dat wij steeds zwaardere sancties tegen Iran instellen? Nou, ook daar denk ik dat er geen groot uh, verschil is uh, tussen uh, Ahmadinejad en Ghamenei. En zelfs niet tussen uh, deze uh, uh, de twee en uh, de oppositie die in 2009 zo de straat is opgegaan. Ja, het, het klinkt ja. bijna alsof je zegt nu ook op deze vraag van Chris dat alles wat van buiten komt... Daar zijn we het eensgezind wel over eens... Dus nou ja, dat we daar dat, niks mee te maken dat is, willen hebben. Nou, het, Iraanse, het Iraanse land... nationalisme is een, een machtige factor. En het regime is altijd heel goed geweest om daarop te spelen. Nu zijn er allerlei sancties. Uh, de wereld wil niet dat Iran heel machtig wordt. En uh, heel grappig, je zag dat na alleen van die Oscar uitreiken... met die film, alle Iraniërs zijn nu apetrots ja. En iedereen ja. haalt het naar zich toe. Mm -hmm. en uh, bedoel dat, uh, de, Ook mensen van de oppositie he, die voelen zich verwarmd van binnen... He, dat, dat een Iranier zo'n zo enorme invloedrijke prijs heeft gewonnen. Op dat nucleaire eh, d -d dossier, daar zijn misschien wel Iraniërs zeggen... als puntje bepaalt die komt, jongens... Eh, is dat de moeite waard van alle ellende die we, eh, die we daarvoor moeten ondergaan. Maar... Eh, op het moment dat Ahmadinejad, vorig jaar in 2010, toen was het even eh, in, in Turkije, dat, dat misschien eh, de, de, Turkije Brazilië, die kwamen met een voorstel. Eh, wat Ahmadinejad accepteerde, eh, met de export van eh, de, die uranium en dan aan teruggaan. En eh, toen was Ahmadinejad geneigd om dat te doen. En toen was Mousavi, eh, de, de man van de 2009-oppositieleider, 2009, die zei. Jullie verkopen onze nationale ja, ja. Iraanse ja, ja. belangen. Dus die is een concessie. O, o, o, op ja. dat, terrein, ja. om dat terrein is er niet veel. Ik wilde gescheiden. even nog, uh, om toch een beetje vrolijk te eindigen voor Iran. Nou ja, vrolijk. Uh, die Oscar, dat was toch bijzonder. Maar ja. inderdaad, omdat dat een van de dingen is die het land dan weer bindt. Chris, je hebt die film Voor de gezien, ja. Separation. separation. Heet die. Prachtige ja. film. Geen vrolijke film. Wel prachtige film. Echt de ik, beste die ik, ik vorig jaar, jaar gezien heb. Ja. niet gezien. Maar het thema, dacht ik, jeetje, dat is iets waar je ook nog best mot over kan krijgen in een land als Iran. Dat gaat toch over een dreigende scheiding een vrouw die van haar man weg wil. Ja, daar begint het mee en dan vervolgens komt er een, een buitengewoon ingenieuze en schrijnend proces op gang waarin allerlei mensen allemaal fouten maken die ze eigenlijk niet willen maken, maar het draait uit. Maar het begin van die film is dat die vrouw wil scheiden omdat zij vindt dat haar dochter uh, geen toekomst heeft in Iran. Dat is toch een soort uh, En die man die voor zijn demente vader zorgt, die wil niet weg. Dat is het conflict waar de film mee begint. En daar zit toch een behoorlijke politieke lading in. Ja. Ja. Maar daar heb je ze verder in Iran, althans laat ik zeggen, nou, ze de leiders van Iran niet toch overhoord. Nee, nou, nee laat, ik, toch laat ik zeggen dat het, het feit dat een vrouw wil scheiden in Iran hun geen probleem is, hoor. Nee, dat uh, niet, dus maar de, ze heeft een duidelijk een ja. beetje verhult, maar toch politieke reden om te willen scheiden. Want ze zegt, mijn dochter ja, heeft hier geen toekomst. dat ze haar toekomst niet in Iran kan hebben. Dat is de politieke boodschap. Maar. Maar uh, kijk, de, zowel het regime als de oppositie hebben deze overwinning uh, vooral geboekt op het conto van wat een geweldige beschaving uh, ja. Iran is. En wat ook interessant is. Dat is waar, is, trouwens. Dat, ja, dat, is is waar. Ja, dat is waar. Ja. Ja. En dat was vanochtend in, in The Guardian een aardig uh, commentaar, ik weet niet meer wie het geschreven heeft, maar dat het in het kant van. Even, jij noemt even dat uh, sabelgekletter ja. rond Iran en de dreigingen van een oorlog. Maar hoe belangrijk het is uh, dat zo'n film een gezicht geeft ja. aan Iran en aan zijn cultuur... en zijn rijkdom en zijn sophistication. Ja. En Want in het sabelgekletter heb je een neiging van... Iran, die molla's, die mad molla's, die, die, die, die ons allemaal bedreigen. En het is, wordt en, natuurlijk ook wel versterkt door iets wat ook waar is. Namelijk zo'n rapport van Amnesty, waar je ook niet vrolijk nee, nee, van wordt. Ja. En in zijn voor... dankwoord heeft die regisseur van The separation... juist enorm zich afgezet tegen dat sabelgekletter. Ja. En niet alleen nee. van ons, maar ook van Achmedine. Ja, ja de zeker, naam te noemen. Me, maar... het, was een, het was een fantastische diplomatieke uitroep... Nou, maar het is belangrijk om, om laten we zeggen, die, die verbrede werkelijkheid van Iran te laten ja, zien. Ja. Eh, zodat we ons eh, drie keer bedenken voordat men eh, lichtvaardig in een oorlog gaat eh, storten die alleen maar ellende kan ja, brengen. Bert, werd dus nog twintig seconden goed nieuws. Noord-Korea <laughs> zal de verrijking van uranium, de lancering van raketten en alle nucleaire tests voorlopig staken in ruil voor voedselhulp van Amerika. Dat is toch verheugend? Dat is zeer verheugend. Misschien... Geeft het een idee aan de Iraniërs. Als de noord koreanen het opgeven. Wie weet Kijk. kunnen zij het ook al was het nou, naar tijden zou geven. alles weer heen. aan elkaar Wachten tot er een Noord-Koreaanse film een Oscar wint. Zo die staat daar Reuze benieuwd naar. En vooral uit het onderwerp. Uh, Chris Keijne, collega-programmamaker van de VPRO-televisie. En Bertus Hendricks. Hij is Midden-Oosten-specialist verbonden aan instituut Klingendaal. Heel hartelijk bedankt. Dit was uh, Villa V.P. over vandaag. Morgen zijn Ger en ik weer bij u vanaf half vier op deze zender. En daar kunt u zo meteen na half vijf genieten van het Radio 1-journaal Tim Overliek. Zomaar twee extra uur met nieuws op deze schrikkel. Woensdag 120 minuten, 7200 seconden. Veel nieuws over cijfers vanmiddag vandaag. Klein greep, honderdduizenden aangiftes per jaar bij de politie waar niks mee gebeurt. 800 Europese banken die 529 miljard euro lenen bij de ECB. De nog onbekende cijfers van het CPB morgen. Waar de Tweede Kamer nu alvast een klein voorschot opneemt. Het nieuws dat we met z'n tweeën gaan verpakken in die bekende vijf wees. Wie, wat, welk, waarom en vooral wanneer? Nou, het antwoord daarop over een minuut of drie. Naar de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Paul heeft acht maanden celstraf gekregen voor het binnenrijden van een huis in Noordwijk. Daarbij kwam een bejaard echtpaar om het leven. De Paul van 39 is ook voor vijf jaar zijn rijbewijs kwijt. Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel geëist. Maar volgens de rechtbank is een straf van een jaar cel meer op zijn plaats. Noord-Korea stopt voorlopig met de verrijking van uranium en het testen van lange afstandsraketten, zegt de VS. En ook gaat Noord-Korea weer inspecteurs toelaten van het internationale atoomagentschap. Washington noemt het moratorium een kleine, maar belangrijke stap vooruit. Binnenkort gaan de VS en Noord-Korea ook praten over het sturen van 240.000 ton voedsel. James Murdoch stopt, die stapt op als topman van het Britse mediebedrijf News International. De zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch gaat naar het moederbedrijf News Corporation in New York... om de televisietak verder uit te bouwen. Murdoch was binnen News Corporation verantwoordelijk voor de Britse kranten... onder meer voor News of the World, dat na een afluisterschandaal werd opgeheven.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 ANJB Verkeersinformatie. Er staan 15 files, de meeste daarvan rond Utrecht en Rotterdam. Maar bijzonderheden zijn er nog niet. De files zijn 2 tot 3 kilometer lang. Door de aanrijdingen rijden er tussen Eindhoven en Helmond voorlopig geen treinen. De vertraging kan daarop lopen tot een uur. Nou, ik dacht bij de bank zullen ze wel druk zijn met mijn beleggingen. Want gisteren ging de beurs omhoog en vandaag zakt hij alweer. Je moet tenslotte overal op reageren, hè?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 Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Goedemiddag. Het Syrisch leger dreigt een grote opstandige wijk in Homs... met grondtroepen in te trekken. Binnen een paar uur zullen we het daar weer onder controle krijgen... zeggen anonieme functionarissen. We kijken wat we over de situatie daar te weten kunnen komen... want u weet, dat is niet makkelijk. Wat politie en justitie met aangiftes doen, dat is lang niet altijd duidelijk. Ja, veel blijven er liggen. Maar waarom? Daar is nauwelijks zicht op, constateert de Algemene Rekenkamer. Minister Opstelte belooft beterschap. 800 banken gaan weer aan het infuus bij de Europese Centrale Bank. Ze lenen miljarden euro's tegen gunstige voorwaarden. Lex Hoogduin, die tot voor kort bij de Nederlandse Bank werkte... komt vertellen waarom ze dat doen en beantwoordt de vraag of het verstandig is. En een verhaal over een papieren tochtstrip in een huis in Amersfoort. Mensen plekken daar eeuwenoude documenten te hebben gebruikt... om de tocht tegen te houden. Daarover zo meer in het Radio 1 Journaal. Dat dat is tot half zeven vanavond. Eerst het nieuws uit Noord-Korea. De Noord-Koreanen willen voorlopig stoppen met het verrijken van uranium... en het omstreden nucleaire programma. Over dat programma is al jaren veel te doen. Er zijn uh, sancties tegen het land ingesteld natuurlijk. En er wordt steeds over onderhandeld. Zo nu en dan met wat tussenpozen. Correspondent Wouter Zwart in China. Wouter, jij volgt dit voor ons. Wat, wat zijn die toezeggingen van Noord-Korea? Je gaf het zelf wel een beetje aan, hè. we hoorden het net ook in het overzicht. Uh, Noord-Korea heeft aangeboden uh, dat het nu voor onbepaalde tijd gaat stoppen met het verrijken van uh, uranium. Uh, ook zullen er geen uh, nucleaire testen meer worden gehouden, en stoppen de Koreanen ook met die raketlanceringen. Nou, en om dit alles te controleren, want dat is natuurlijk ook erg belangrijk. ...zijn ook weer waarnemers welkom van het internationaal atoomagentschap IAEA. Nou, dat alles is uh, echt een, een duidelijke stap in de goede richting. Een voorzichtige stap, maar wel een, een, een stap in de goede richting. En inmiddels hebben onder meer Amerika en Japan al laten weten dat ze hierover ja, heel tevreden zijn. En waarom komen ze juist nu hiermee, Wouter? Ja, dat is wel een, go een goede vraag natuurlijk. Hè. Waarom niet precies nu? Uh, je moet weten dat vorig jaar eigenlijk in de coalitie al best wel weer voorzichtig... ...overleg was tussen die zes verschillende partijen... ...Noord-Korea, Zuid-Korea, Rusland, Japan, China en Amerika. Dat was steeds in allerlei kleine opstellingen... Uh, ...van de hervatting van het grote zes partijen overleg. Dat was echt nog geen sprake. Maar er zat wel schot in al vorig jaar. Ja, toen ging uh, eind vorig jaar uh, Kim Jong-un dood... ...en toen was er uh, heel veel onzekerheid... Uh, was alles nou precies voor niks geweest misschien? Zou die jonge Kim Jong-un, die nu aan de macht is, misschien wel uh, diplomatiek zijn tanden gaan laten zien? Ou misschien zelfs wel militaire tanden uh, laten zien? Nou, tot nu toe lijkt van die vrees, van die zorgen eigenlijk nog helemaal niet zoveel nodig te zijn geweest. Uh, vorige week hebben onderhandelaars van Amerika en Noord-Korea in Peking op hoog niveau uh, overleg gehad. En nu is het dus inderdaad dan die handreiking van Noord-Korea. Ja, wat gaat hieruit voortkomen uit deze stap van Noord-Korea? Ja, dat is natuurlijk de handvraag weer. Hè. Ik hou voorlopig nog echt wel een slag arm. Uh, we hebben vaker met het Belgisch gehad. In de jaren 2000 waren er uitgebreide overleg over het stopzetten van Noord-Koreas nucleaire programma. Toen mochten zelfs uh, CNN bijvoorbeeld zelfs komen filmen hoe een koeltoren van die, van die opwerkingsfabriek werd ontmanteld. Het zat allemaal goed. Ja, en toen ineens uh, stapte Kim Jong-il... Uit dat overleg kwamen de rakettesten, ondergronds, atoombomproeven. Dus ja, men gebruikt eigenlijk in Noord-Korea die militaire uh, dreiging als het ware als een soort disselgeld. Nou, nu zie je weer een stapje vooruitgang. Uh, Noord-Korea gaat uh, nu uh, goede wil zien. Amerika zal waarschijnlijk in ruil daarvoor voedselhulp gaan geven. Maar goed, we weten het allemaal hoe het werkt in Noord-Korea. Morgen kan het allemaal weer anders zijn, maar vooralsnog. Nog eindelijk weer een van de kleine nieuwsmelders uit Noord-Korea. Wouter Zwart, hoorde u. De Wietpas die wordt op 1 mei ingevoerd in het zuiden van het land. De NOS maakte een rondgang langs 31 gemeenten die moeten invoeren. En wat blijkt, het overgrote deel van die gemeenten doet dat met behoorlijke tegenzin. Morgen praat de Tweede Kamer over deze Wietpas. En wij stuurden onze verslaggever Mark Robin Visser naar burgemeester Onne Hoes van Maastricht. Burgemeester, heeft u er zelf eigenlijk al één? Nee, ik heb er geen, maar ik ben ook niet van plan om er een aan te schaffen... want ik ben niet van plan om een uh, drugs te kopen in een coffeeshop. Nee. Uh, we moeten het officieel een clubpas uh, noemen, de, de Wietclubpas. Uh, Wiet nou ja, het heet clubpas, zo heeft minister opsteld het nu genoemd, heel bewust... om aan te geven dat het om een besloten club gaat. Dus mensen moeten lid worden van die club. Uh, in eerste instantie is daar geen ledenlimiet op... maar vanaf 1 januari volgend jaar zijn het maximaal 2000 mensen... die lid mogen worden van een koffieshopclub. Ja. Nou heeft die rondgang van de NOS langs die 31 gemeenten toch een beeld, uh, schept dat, van veel gemeenten die met wat tegenzin die pas invoeren. Hoe is dat hier in Maastricht? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Uh, het probleem is eigenlijk ook veel meer door ons ontstaan, zal ik maar zeggen. Want Wie bedoelt u met ons? door de gemeente Maastricht. Want de gemeente Maastricht heeft op een gegeven moment gezegd... wij willen een coffeeshop sluiten... omdat wij willen uitlokken, eigenlijk rechtspraak uitlokken... om te kijken of we buitenlanders tegen kunnen houden. Omdat buitenlanders bij ons een grote groep zijn... van bezoekers van de coffeeshops, 70% ongeveer. En zij veroorzaken de overlast op straat. Dus het heeft niks met het principe te maken... ben je voor of tegen drugs en tegen coffeeshops. Maar bij ons wordt de overlast veroorzaakt door buitenlanders. Die zijn zo groot in getalen dat we daar iets tegen wilden doen. Daar is rechtspraak uit naar voren gekomen... En toen is gezegd, dat mag de gemeente nooit alleen vanuit de APV doen. Dat moet op basis van de opiumwet. En vandaar dat de minister nu aan de zet is met deze pas. Ja. De clubpas, de wietclubpas. Laten we eens even kijken naar een andere gemeente, zou je toch zeggen, in uw regio. De gemeente Heerlen die denkt er heel anders over. Die verwacht grote openbare ordeproblemen. Vooral ook omdat er capaciteit van de politie... op moet worden ingezet op de controle. Het grootste probleem bij Heerlen in tegenstelling tot Maastricht... is dat zij bijna geen buitenlanders hebben... en wij voor het grootste deel wel. Dus voor hun zit het probleem niet direct in de pas... maar wel in het feit dat er maar 2000 mensen lid mogen worden van zo'n club. Als dat aantal leden uh, losgelaten zou worden... waar ik overigens zelf ook geen tegenstander van ben... Uh, dan is het probleem voor Heerlen grotendeels opgelost. Ja. Maar we weten niet hoeveel mensen zich gaan inschrijven. Misschien dat heel veel mensen zeggen, wij willen niet geregistreerd zijn. Ja. En dus gaan we in het buitenland het illegaal circuit in. Bent u ook niet bang dat er in Maastricht een illegaal circuit gaat ontstaan?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 Nee, het is geen hopeloos verhaal. Ik ben heel blij met deze oplossing. Ik ben heel blij, en waarom? Omdat uh, 70% van deze bezoekers... dat zijn dus uh, meer dan anderhalf miljoen mensen die per jaar in mijn stad komen... niet om gezellig te winkelen uh, of andere leuke dingen te doen... maar alleen maar om uh, uh, naar de coffeeshop te gaan. Het zou dus eigenlijk voor de belangstellende uit het buitenland betekenen... dat u nog een eentje verder door moet rijden. We hebben wel eens gekscherend gezegd... we gaan gewoon grote borden maken, Amsterdam, die kant op. Bedankt, de, meneer Hoes, zeggen de, ze dan in Amsterdam. De burgemeester van Maastricht. En op onze site vinden we een overzicht van de reacties uit de rest van Limburg... en ook uit Brabant en Zeeland. NOS. NL. Dan gaan we naar Amsterdam, want de politie is daar een zoekactie gestart op het voormalig terrein van de Hells Angels. Onlangs heeft de gemeente dat terrein gekocht van de motorclub. Nou, er staan vandaag politieschermen. Er is een graafmachine gezien. Er lopen deskundigen rond van het Nederlands Forensisch Instituut. Dat leek ons reden om even met Robert Bas te praten, onze justitieredacteur. Robert Bas. Want de grote vraag is natuurlijk: waar zoeken ze naar? Nou ja, het uh, NFI erbij betrokken is, daar kan je wel vanuit gaan dat ze zoeken naar menselijke resten, zoals dat ze mooi heet. En uh, dat was eigenlijk ook wel te verwachten. Er zijn al jarenlang er in het uh, criminele milieu geruchten dat hij... Mensen zouden zijn begraven. Dus het was eigenlijk raarder geweest als ze daar niet zouden zijn gegraven. Maar zijn er dan ook mensen vermist? Zijn er namen van mensen die nog gezocht worden? Ja, in het criminele milieu zie je dat er een deel van die liquidatie staat. Dat vind je gewoon een openbare wegplaats En dan vind je dus een slachtoffer. Maar er horen ook geregeld verhalen van mensen die opeens verdwenen zijn. En er eigenlijk nooit meer gezien worden. Ja, en dan kan je eigenlijk wel voor uitgaan dat ze om het leven zijn gebracht. En waar ze dan zijn gebleven, dat is onduidelijk. Ze zijn vanmorgen begonnen, zijn ze nog bezig dat je weet aan het terrein aan de Wenkenbachweg. Ja, zover we nu weten zijn ze nog steeds bezig. En het, uh, de politie wil ook vandaag helemaal niets bekendmaken. Dat leidt ook al een beetje op dat ze morgen eigenlijk gewoon verder zullen gaan. Uh, als je ziet waar ze hebben gegraven, is dat precies het terrein waar vroeger die loods heeft gestaan. Je kan me misschien was een nee. soort clubgebouw. Daarnaast stond een uh, zo'n halve cirkel loods, waar die motoren stonden, betonnen vloer... En opvallend is dat ze daar heel minutieus aan het zoeken zijn. Wat, dus je zet wat, je, je voor benadrukt laagje. dat betonnen vloer, wat, wat waar daat het op? Nou ja, als je iets kijkt wil raken, dan is het natuurlijk ideaal om er een stukje beton over te gieten. Ja, maar het is niet ideaal om dat op je eigen terrein te doen. Als je de verdenking niet op je wil laden... dan, dan ga je toch niet bij jezelf mensen ja, begraven? Ja, oké. Er zijn een heleboel theorieën mogelijk. Ze wisten natuurlijk op een gegeven moment dat ze hier weg moesten. Dus Je kan je ook afvragen... Van, als er al mensen hebben gelegen in die grond... zou ze misschien niet hebben weggehaald, als het al als het zo uh, is. Zou, zou zijn. Ja. Politie wil niks zeggen. Vertel je, uh, heb, heb je de, de Hells Angels zelf gebeld? van Ja, ik heb met de Hells Angels gesproken vandaag. En die zit eigenlijk uh, in dit geval helemaal op dezelfde lijn als de politie. namelijk Ze willen ook helemaal niets zeggen hierover. Robert Bas, misschien vanavond, anders morgen, meer van jou of helemaal niet. Dan hebben ze niks gevonden. Dank je wel. Zodra ik meer over de geldzorgen van het Franse Front National. Eerst verkeersinformatie: Wijnand Zwaan, Goedemiddag. Goedemiddag. Het is een minder drukke avond, spits door de voorjaarsvakantie in de regio Noord. Wat wel opvalt is dat er op de A67 van Venlo naar Eindhoven... zojuist een vrachtwagen is gekanteld. Dat gebeurde tussen de afrit Helden en de afrit Liesel. Het veroorzaakt twee kilometer file en de rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Anouk is de grote verrassing op -pop. Pinkpop eind mei. Kiteman en Raccoon zijn de andere grote Nederlandse namen... in een sterk programma. Een mengeling van jong en oud. Van de Tings, Babylon Circus en de Wombats... To tot Soundgarden, The Cure en natuurlijk Bruce Springsteen. Robert Smith en The Cure zijn één van de oude getrouwen op pingpop... dat voor de rest ook grote namen kent als Soundgarden en Bruce Springsteen. Jan Smeets, het lijkt wel alsof je classic pingpop hebt georganiseerd. Ik had die vraag wel verwacht natuurlijk. Maar ja, het zijn vandaag de dag nog allemaal zo... Bij de tijd, dan telt leeftijd niet in persoon en ook niet hoelang dat je in de business bezig bent. Als je heel erg gevraagd bent, nu als de cure, door alle festivals in Europa, ja, dan moet Pinkman niet achterblijven. En ja, op een vraag van Broer Springsteen, zal ik nog eens een keer terugkomen en ik doe nog twee festivals erbij eh, in Roskilde en ook nog eens een keer in Isle of Wight. Moet ik als Springbof niet nee zeggen, want daar is zo'n grote belangstelling voor. Het staat zo boven de partijen, dat ik natuurlijk ja, God, eh, nooit nee kan zeggen tegen de Bos Broers Prachtige line-up voor het publiek dat toch weer meer moet betalen. Eh, ze moeten meer betalen, alleen dat komt door de btw-vorm. We hebben allemaal van de week Joop van Ende nog eens horen klagen en horen protesteren tegen het feit dat we met z'n allen in Nederland 30% meer moeten betalen op treekaartjes. Wat wij nu gedaan hebben is, wij hebben het voorlopig gedeeld. We hebben gezegd van het kost 10 euro meer dan 30 procent. Wij nemen 5 euro voor onze rekening en het publiek neemt 5 euro voor onze rekening. Waar natuurlijk weer volgend jaar er weer niet op gaat. Dus voorlopig een beetje stapje genomen. Ook een beetje ook weer om een statement te maken tegen dit, deze vermaadeleide BTW-vrouw. Maar dat treft ons iedereen. Hè? Ook de boetsvrouw die graag naar Holiday on huis gaat. Of naar een piratenfeest. Het is allemaal duurig. En waarom? waarom? Het levert op de totale begroting van het kabinet helemaal niks op. Bruce Springsteen en de East Street Band. Nu wil het toeval dat Bruce Springsteen op zijn nieuwste plaat... heel tekeer gaat tegen het kapitaal. Ja, dat past mooi in mijn toch? Kijk, uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, hij heeft helemaal gelijk. He? Een van die dingen die hij, hij zei, ik lees dat in, de, in het interview met de Volkskrant... is, is er iemand... In de bankindustrie die vastgezet is. Is iemand die, die bij wijze van oordeel is. voor, voor malversaties ten opzichte van het hele volk. Wij zijn gewoon belazen door de banken. Nou, en dat eh, is Broesbrink symbolisch aan elkaar gaan stellen. En dat vind ik fantastisch. dat hij dat op mijn festival kan vertolken. Maar hij doet het ook niet voor niets. Nee, hij doet dat het niet ook voor... niet. is ook weer zo'n tegenstrijdigheid. Nee, dat is een tegenstrijdigheid. Maar ik blijf erbij dat datgene. Eh, iedere keer wat ik moet zeggen is. dat ook Broesbrinkzin. Maar 50% overhoudt van zijn inkomsten. En dat hij dat moet delen met een gezelschap van 250 man. Wat bij de toernooi is. Als je dan allemaal die kosten ervan aftrekt, blijft er per definitie niks over. Het schijnt een bescheiden, eenvoudige man te zijn. Maar natuurlijk, de macht van het getal heeft hij natuurlijk niet mee. Maar het is geen graaier, dat kan ik je wel vertellen. De bos van Pink Pop, Jan Smeets. Blij met de bos uit New Jersey, de Verenigde Staten. Jeroen Wilaar sprak met hem. Zo vlak voor de verkiezingen in Frankrijk zit het extreemrechtse Front National in geldnood. De partij van Marine Le Pen heeft al twee campagnebijeenkomsten moeten annuleren. En een grote bijeenkomst in april is teruggebracht tot een simpel feestje. Volgens het Front National willen Franse banken de partij namelijk geen geld lenen. Correspondent Ron Linker in Parijs. Goedemiddag Ron, waarom zouden de banken het Front National geen geld meer willen lenen? Eigenlijk heel simpel, eh, Lucella. De banken zijn bang dat ze dat geld niet meer terugkrijgen. Zegt althans Marine Le Pen. je parrainage en er een ik het moeilijk om te krijgen campagne Ja, dus geen geld meer voor haar campagne. In Frankrijk zit het zo: iedere kandidaat mag geld lenen voor zijn campagne. Sterker nog, de staat betaalt voor de meeste kandidaten dat geld, dat geleende geld, weer terug aan de banken na de verkiezingen. Maar door dat hele gedoe met die handtekeningen is het niet zeker dat Marine Le Pen ook daadwerkelijk mee mag doen aan de verkiezingen. Dus is het onzeker dat de staat dat geleende geld weer terug zal betalen. En vandaar ook dat de banken nu huiverig zijn geworden om het Front Nationaal geld te lenen voor verkiezingsbijeenkomsten. En dus zie je ineens dat er geen geld meer is, niet alleen voor campagnebijeenkomsten, maar ook bijvoorbeeld voor reizen naar de overzeese gebiedsdelen. De campagnekast van het Front Nationaal is leeg. Ja, want je noemt die handtekeningen die zij nodig heeft om mee te doen. Hoe, hoe staat het ja. met haar poging om mee te doen? Ze houdt de kaarten tegen de borst, maar je kunt het, het zien. Normaal gesproken heeft Le Pen nu iedere zondag een grote campagnebijeenkomst. Die van 11 maart is geannuleerd, die van 25 maart is geannuleerd. Die van 7 en 8 april, wat echt een hele grote had moeten worden, is teruggeschaald. Dus het heeft op dit moment grote consequenties. Le Pen moet die 500 handtekeningen binnen gaan halen. Dat lukt maar niet, maar zegt ze, ik begin in de buurt te komen. Niemand kan het controleren uiteraard. Mm, hebben deze problemen voor Marine Le Pen ook impact op de campagnes van de andere kandidaten? Ja, wel degelijk. Hè. Zoals je weet gaan die Franse verkiezingen over twee rondes. De eerste ronde is op 22 april. En de beste twee kandidaten die gaan dan door naar de beslissende ronde. Nou, de afgelopen weken hebben we gezien dat François Hollande en Nicolas Sarkozy een afgetekende voorsprong beginnen te krijgen in de peilingen. Dat het dus tussen die twee begint te gaan. En dat steeds meer kiezers het vertrouwen verliezen in een derde kandidaat. Een alternatief. In dit geval Marine Le Pen. Het is nog te vroeg om de strijd beslist te gaan noemen. Hè. Als Le Pen die handtekeningen tot Weet binnen te krijgen, dan zal ook het geld weer binnenstromen. Want dan durven de banken haar weer geld te lenen. En uh, ja, die campagne die wordt beslist in de laatste twee maanden, dat is de hoop waar men zich bij het Front Nationaal aan vastklant. Ron Linker, dank voor uh, jouw nieuws vanuit Frankrijk. 11 voor 5 gaan we verder met Marco van Marco, eind van de maand, eind februari, het eind van de winter, althans voor de meteorologen. Wat voor eindcijfer krijgt het afgelopen seizoen? Zacht is geen cijfer natuurlijk, maar... Nee, ik zit net te denken. Ja, daarom ik een zat acht, even... zijn nou een acht. Een acht, ja, dat zacht. hangt vanaf af van welke kant je het bekijkt. Hè? Want ben je winterliefhebber, nou, dan krijg je het gewoon een onvoldoende. Want het is te zacht geweest. En uh, ja, daarmee uh, zijn we eigenlijk klaar. Het was zacht en zonnig, dat is de terminologie die we aan deze winter uh, kunnen koppelen. Drie maanden, maar we hebben ook een korte en extreme periode gehad... waarin we elke dag spraken over de mogelijkheid van een Elfstedentocht. Heeft die invloed gehad op deze eindkwalificatie. Ja, uiteraard heeft die invloed gehad. En ook een flinke invloed was die periode er niet geweest. Dan hadden we waarschijnlijk, uh, nou, durf ik eigenlijk wel te zeggen, in zeer zacht gezeten. En, maar dat is dus niet gelukt. Uh, gemiddeld is een winter uh, dag en nacht temperatuur bij elkaar opgeteld en gedeeld door. Kom je op 3,4 graden uit. Het is 4,1 geworden. Uh, dus dat is over zo'n lange periode toch eigenlijk al best wel uh, behoorlijk zacht. Uh, als we daar dan tegenover stellen dat de eerste tien dagen van februari uh, heel koud zijn verlopen met een gemiddelde temperatuur van Min 7 graden. Nou, dan kun je inderdaad wel, uh, wel uitrekenen dat dat uh, een behoorlijke invloed heeft gehad. Heb je dat uh, gedaan, uitgerekend? Nee, ik heb het niet daaruit wat, wat Hoeveel Wat zou het ongeveer hebben gescheeld dan? Uh, nou, ga ik echt even uh, zo ja. uit, de, uit de losse pols. Ik denk dat we dan uh, in de buurt van de 5 graden uitgekomen waren gemiddeld. En dan zit je bijna 2 graden boven normaal. Dat is op zich niet zo bijzonder voor een korte periode. Maar voor drie maanden is dat natuurlijk inderdaad wel uitzonderlijk. En de maand maart begint een dagje later dan de meeste andere jaren. Hoe, hoe gaat de maand beginnen? Uh, aan de de zachte kant. Normaal is het een graad of 8... en we komen, denk ik, morgen... Nou, gemiddeld op een graad of 13 uit. En als het met de zon een klein beetje mee zit... maar dat roepen we natuurlijk al de hele week... Mm. Eh, dan zouden we wel eens aan de 14 of 15 graden kunnen komen. Maar laten we het voorzichtig inschalen. 13 graden morgen. En daarmee is het dus gewoon... een zachte start van en, de meteorologische en lente. En enige hoop voor Zuid-Nederland. Limburg misschien morgen een half oh. zwak zonnetje. Ja, die heb ik nog steeds. N <lacht> ja, ja, nee, en ik wij heb... vrijdag in het midden van het land? Ja, in het midden van het land volgt later. En met wat geluk overigens net een streepje zonneschijn in Zeeland. Dus het dat is gelukt vandaag. Ja, het is echt waar. Prachtig. Vlissingen moet, uh, moet er mooi uitgezien hebben. Maar ja, dat is denk ik zo'n beetje de enige plek in Nederland. Want verder was het, en het is het gewoon nog steeds een grijze boel. Maar die opklaringen komen dus wel dichterbij. Foto's van Vlissingen in het journaal. Vanavond om acht uur. Ik geef, ik geef de winter toch een vette onvoldoende dan. Een winter hoort koud te zijn over de hele Ik de ben het uh, met je eens, Tim. Zeker. Goed. Jij ook niet zo? Nee. Oké. Okay. Marco Verhoef, dank je wel. Morgenochtend dan komt het Centraal Planbureau... met de ramingen over de Nederlandse economie. Daar wordt al de hele week over gesproken. Het kabinet gaat daar de komende weken uh, over spreken. Die broeden op extra bezuinigingen. En met het oog daarop komt de FNV vandaag met een crisisplan. Met als motto niet slopen, maar bouwen. Als het aan de vakcentrale ligt, moeten mensen met een baan... weer WW-premie gaan betalen. FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Volgende week trekt het kabinet zich terug. En het is belangrijk dat zij... Voordat zij zich terugtrekken, weten dat de FNV vindt dat het over werk moet gaan. En dat als het over kosten gaat, wij bereid zijn om mee te gaan betalen aan de WW-premie. We betalen liever WW-premie dan dat we gaan proberen het gat te vullen met het korten van de duur van de WW-uitkering. Heeft u al nagedacht over de hoogte van die premie? Nou ja, dat gaat altijd om. Misschien een paar euro per maand. Hè? Ook dat kan gevoelig liggen, hè? want een paar euro per maand... is voor sommige mensen op dit moment ook heel vervelend. Zeker. Omdat er al zoveel paar euro's per maand bij inschiet. Dat is zeker waar, maar als je je baan verliest... dan raak je 30% van je inkomen eh, kwijt. Op zijn minst. En we hebben juist een goede WW. We hebben ook een deeltijd-WW-regeling nodig in Nederland... om een beetje goed die crisis door te komen. Die kost wat... En dan moet je ook bereid zijn eh, om daaraan mee te gaan betalen. Verwacht u dat iedereen dat in dankbaarheid zal aannemen? Eh, misschien niet. Eh, ik zal er ongetwijfeld ook boze reacties over krijgen. Misschien wel in eigen kring. Eh, en misschien ook wel in eigen eh, kring. En toch zeg ik... Eh, deze crisis vraagt om niet mislopen, maar gaan bouwen. Bouwen aan het vertrouwen, bouwen aan werk voor mensen. Eh, en met z'n allen zorgen voor die mensen... wiens banen op het spel staan. Dat heet de WW-regeling. Tot twee jaar geleden betaalden werknemers ook gewoon mee. Ja, je kunt ook zeggen, we zetten de klok twee jaar terug. Maar waarom? Waarom hebben we het dan twee jaar geleden gedaan? Nou ja, dat was toen vanuit de gedachte... Uh, de babyboomers verlaten vanzelf het arbeidsproces. We hebben straks geen flauw idee meer... waar we de werknemers vandaan moeten halen. Er waren twee jaar geleden economen die voorspelden... dat werkloosheid een begrip van het verleden zou zijn... Nu zien we, de werkloosheid loopt veel te hard op. En er zijn te veel mensen onzeker over een baan. En op dit moment is werkloosheid voor eh, zes van de honderd werknemers... Eh, niet iets van de toekomst, maar van het heden. Ik weet het niet wat de werkgelegenheid gaat doen en of die werkloosheid verder eh, oploopt. Maar laten we nou aan die zes van de honderd mensen laten weten... Wij zijn er ook voor jullie. We profiteren met z'n allen als iedereen weer zo snel mogelijk aan het werk komt. We profiteren met z'n allen als mensen zeggen: Ik krijg weer een beetje meer vertrouwen in de economie en wat de politiek in Den Haag doet. Laten we dat doen en niet meer aarzelen. Dus Agnes Jongerius, Louis Dekker, sprak met haar. Ja. Na half zes is het volgens mij, hebben wij een reactie van MKB Nederland. Goed plan. Een extra dag dus in die meteorologische winter, zei Marco Verhoeven, al 29 februari. Ook het meest besproken onderwerp vandaag op Twitter. Schrikkeldag. 250 bruidsparen geven elkaar het ja-woord. En dat is twee keer zoveel als op een normale woensdag in februari. En verder zijn er ongeveer 10.000 mensen jarig vandaag. Verslaggever Martijn van der Zanden ging op verjaardagsvisite. En nam natuurlijk ook een cadeau. Mee. Gefeliciteerd. Dank u wel. Hoe oud bent u vandaag geworden? Twintig. twintig ja, nou, voor iemand die twintig wordt heb ik een heel passend cadeau bij me. Dit is een festivalmatje. Want mensen van twintig die gaan natuurlijk in de zomer lekker naar festivals. Ja. Hè? Dank u wel. Dus ik denk dat kan hartstikke van pas komen. Ja, dank u wel. Hoe voelt het om vandaag twintig te worden? Nou, geweldig. Hoe bijzonder is deze dag voor u? Nou, heel bijzonder, want mijn kleindochter die wordt dit jaar ook twintig. Dus uh, we zijn samen 20 jaar. Met u allebei, allebei 20? Ja, maar zij uh, wordt het in uh, oktober. Als je vandaag naar Schrikkerdag kijkt, is echt enorm veel ophef over. Iedereen praat erover. Was dat nou vroeger ook zo? Nou, uh, vroeger heb ik het niet zo in de gaten gehad. Maar tegenwoordig, ja, komen ze van de krant en van, want ik sta ook in de krant, dus... En hoe ging dat inderdaad vroeger, kunt u daar iets over vertellen, bijvoorbeeld op de middelbare school of daarna? Nou, het was eigenlijk heel gewoon. Ik, ik heb er niet zoveel erg in gehad eigenlijk. Het was gewoon 29 februari en dat was het? Ja, ja, ja, ja. Vindt u dat nu leuk, dat, het, dat, dat deze dag extra, ja, spe, steeds specialer lijkt te worden? Ja, hoor. ik vind het wel leuk, ik vind het wel leuk, ja, ja. Waarom? Kunt u dat uitleggen? Nou, ja... Dat, dat weet ik eigenlijk. Nou, ik, eigenlijk ben, uh, vind ik dit fijner dan dat ik bijvoorbeeld in uh, ja, met kerstmisenjaar zou zijn of met Nieuwjaar. Dat zou ik dan jammer vinden, maar dit is iets bijzonders. Zul je nou in de woonkamer kijken. Het is een vol huis, een kippenhok. Ja. Is dat altijd met uw verjaardag? Nee. Um, ik, uh, kijk, normaal vind ik het gelijk met mijn man zijn verjaardag, die is 7 maartjarig. En mijn familie woont allemaal ver weg, maar dit zijn de Trimdames. En soms s morgens trimmen ze altijd. En uh, dus ze, ze zijn, ik heb ze vanmorgen uitgenodigd. Volle bak? Een volle bak. En mijn familie komt over een paar weken. Op mijn man's verjaardag. Ah, kijk eens aan. En, uh, want uh, u bent natuurlijk maar één keer in de vier jaar -jarige. Viert u dan wel extra groot? Uh, ja, ja, ja, ja, want we gaan nog ergens eten en zo. Dus uh, ja, anders dan anders. Is toch wel iets specialer? Ja. Iets speciaal is het wel, ja. En zegt u nou dat u 20 bent of 80? Nou, ik ben 80, maar ik zeg tegen iedereen... ik ben 20 net zo oud als mijn kleindochter. Dat. En dat houdt u ook nog de rest van het jaar vol? Ja, ja. Nou, zij moet het dan nog worden, maar goed. Dan, uh... En het leuke van het geval is, over vier jaar... Uh, dan word ik dan 21. En dan is mijn tweede kleindochter, die wordt dan ook 21. En vier jaar daarna, dus na acht jaar... Mijn jongste kleindochter, die, is dan ook, die wordt dan 22 en dan ben ik dan ook. Dat is heel toevallig. Nou, u heeft er heel goed uitgekind zo, hè? Ja, nou ik niet, mijn dochter. <laughs> <laughs> Al dus de 20-jarige oma Gerda van Koppen uit Heemskerk. 20 jaar, mijn oma, net zo oud als mijn moeder volgende maand. Weten we dat ook weer? Na vijf dan, uh, gaan we praten met Kees Vendrik... van de Algemene Rekenkamer. Er is een rapport uitgekomen over uh, de, de misdaden... die elke jaar bij de politie worden gedaan, honderdduizenden. Het is helemaal niet duidelijk wat er nou allemaal mee gebeurt. Met veel aangiftes wordt niks gedaan, maar waarom niet? Dat is onduidelijk. Hoe dat komt, hoort u zo van Kees Vendrik. Tot zo. Elke werkdag... BNN Today. Ik begon met mezelf te spelen. En uh, daarna had ik een, een interview. Vanavond om half negen op Radio 1. Maar je dacht, ik laat de dag zo beginnen. Ja. Oké, okay, ja. oh, prima, wat ja. jij wilt. Luister en kijk mee op Radio1.nl. Er hebben allemaal grapjes gemaakt, natuurlijk. Indiana Jones. Ja. Heel leuk. Toi, toi, toi. dat soort dingen en zo. We zijn wel een keertje aan wie naartoe. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.